Yo, check it out, yo. Yeah, yeah. de energie werd gevormd voor de grootste explosie ooit veel groter dan de kernwapens die Amerika niet toont, planeten werden gevormd energie viel op zijn plaats en het is dus daar de derde planeet van de zon, de aarde even later door een asteroïde gevormde krater, scheurde de maan van de aarde als de vader en moeder die je kind moeten loslaten, gelaten deeltjes zorgden ervoor dat gedurende de jaren de aarde zich herstelde tot het geheel en creëerde water, en door het ecosysteem ontbloeiden elders overal eencellige organismen, en daardoor er ontstond leven op deze wereld Kerel, check de feiten Geen geheimzinnige kan Glorieus, deze gigantische wereld Hebben gemaakt Schaak maar Geef moe de aarde haar eer terug En bescherm haar Want de aarde blijft kwetsbaar In het industrieel kapitalistisch klimaat Met haat kapalaya Hey yo, je weet ook dat God bestaat. Maar hij is niet die onzinbare die daar ergens in de hemel rondzweeft. Nee, God is hier op aarde. God is de aarde. God is de natuur. Kijk een keer rond. De bomen en water zijn heilig. Vergeet dan niet. De kwetsbaarheid van het planeet zorgt ervoor dat we moeten dragen voor en niet werken tegen de natuur. In De natuur is genadeloos, maar ook eerlijk. Wij kunnen uitsterven, maar de planeet blijft leven. Oude volken werken met de natuur in contract. Wij allen zijn co-eigenaren van dit land. En niemand pakt ons dat af. Fuck Coca-Cola. Medicijnen worden ontgonnen door observatie van dieren. Zo is het begonnen en zo kunnen we nog veel leren. Maar nu lijkt het meer dat we de natuur disrespecteren. We slachten koeien voor leden, niet voor kleren. Maar voor luxe in uw nodig. Auto, zodat u uw status kunt showen Maar jongen, doe toch niet zo zielig Kinderen sterven van de honger, hij redt in de limousine We moeten nog veel leren of veel vergeten Om terug te komen tot leven met de natuur Het is heerlijk en Wat je Kepalaya moet weten, is dat de natuur zijn vrije hang gaat. Jaren is ellende op de wereld. En als we ons onderwerpen aan de natuur gaat het echt niet weg gaan. Maar we kunnen er wel allemaal beter van worden als we met de natuur samenleven. Die eenheid brengt ons allemaal samen als mensen. En niet als verschillende culturen, of rassen, of godsdiensten en al die domme zeven. Doei. Manny is hip hop en stoep van keltische spiritualiteit Vakschool wordt autodidactisch vuil vooruit mijn tijd Maar niet geapprecieerd door mijn omgeving Die me vertelt hoe ik moet leven, school, werken en dan dood Vervol geld krijgen voor brood, Maar nooit stoppen en denken als idool Gewoon Ooh. u leggen in de riool Want eenheid met de natuur is onmogelijk In tijden waar geschriften belangrijker zijn dan woorden Waar economie uiteraard de woorden En regeringsleiders dansen op koorden van, van leven en, en dood. dood Men beschouwt het als gewoon dat tegen visie uw mening leidt met de ik ken dat setting van Kender volle leugens door halve waar waarheid Waar zijn de revolutionairen? ik voorzien de tijden van de, de revolutie als zijnde hier De deur staat op het kier, we trekken ze open voor echte scholen Kapalaya Kapalaya is liefde, Kapalaya is priester, Kapalaya is vriendschap Kapalaya is eerlijk, Kapalaya is leven, Kapalaya is wereld Kapalaya is prachtig, Kapalaya is dansen, Kapalaya is handel uh, street entrepreneur realism, Hip-hop right here. 2.09. Check it out. Canon van many.